Vooral de overslag van steenkool steeg fors. Ook werden 35% meer containers overgeslagen... dankzij de nieuwe lijndienst naar het Britse Hull. Het aantal zeekruisschepen liep wel sterk terug... van 74 vorig jaar naar 51 dit jaar. Een van de oorzaken daarvan is de invoering van toeristenbelasting... waardoor reders uitwijken naar IJmuiden of Rotterdam. De Duitse tv-komiek Jan Beumerman wil de politiek in. Hij heeft in zijn tv-show gezegd dat hij leider van de sociaal-democratische SPD wil worden. Beumerman is in Nederland vooral bekend van het beledigen van de Turkse president Erdogan. Beumerman benadrukt dat zijn kandidatuur serieus is bedoeld. Volgens de 38-jarige komiek gaat het de verkeerde kant op met de partij... en heeft de SPD meer transparantie en moed nodig. PSV en Feyenoord hebben zonder veel problemen... de groepsfase van de Europa League bereikt. PSV won op Cyprus met 4-0 van Apollon Limassol. Feyenoord won net als vorige week... met 3-0 van het Israëlische Hapuel Beersheva. AZ is nog bezig. AZ had uit bij FC Antwerp. Meer moeite om de groepsfase te bereiken. Pas in de verlenging kwamen de Alkmaarders langs zij. Uiteindelijk werd het 4-1. Virgil van Dijk is uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa. De aanvoerder van het Nederlands elftal... versloeg verdettes als Ronaldo en Messi...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 Bij Peaceful Radio Show 1348. Hierop zien we Zandvoort. We gaan uh, luisteren naar nog een uur een nieuwheidsmuziek. We beginnen straks met uh, Ryan and Marvel in zijn eentje op piano, solo-piano. Met Generous Night's Redeem. Dat is zijn laatste en nieuwste album. Daarna nog veel meer natuurlijk. Uh, en je kan de playlist kan je meelezen en het programma terugluisteren peacefulradio.info Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Son perlas que caen al mar y el gozo ha dormido este lamento hace que esté presente y es soñar quizás sabes estoy llorando al recordarle este gemido tan doloroso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 This is William Ogvinson, and you're listening to Peaceful Radio. Pamela Kopis from 2002. You're listening to Peaceful Radio.